Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Betogers van Extinction Rebellion blokkeren de A10 aan de zuidkant van Amsterdam. Ze klommen bij het vroegere ING-kantoor over de vangrail. De ongeveer 100 demonstranten eisen dat ING onmiddellijk stopt met het financieren van de fossiele industrie. Vooraf hadden burgemeester, politie en justitie de blokkade verboden. Achter Amsterdam Centraal is een andere betoging van pro-Palestijnse actiewoerders. Die roepen leuzen tegen de oorlog in Gaza en tegen de koning. De wandeling van de koninklijke familie door Emmen loopt op zijn eind. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsesse Amalia, Alexia en Ariaan spraken met inwoners en kregen optredens van artiesten uit de regio voorgeschoteld. Ook deed de familie mee aan een quiz die werd gewonnen door het team van Maxima. Prinses Amalia zei het super geweldig te vinden in Emmen. Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 57 e verjaardag.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 Aan de Olympische Spelen in Parijs doen zes tot acht Palestijnen mee. Als ze zich niet kwalificeren, krijgen ze een uitnodiging, belooft Thomas Bach, hoofd van het Internationaal Olympisch Comité. Volgens Bach heeft de Olympische Beweging van het begin van het conflict in Gaza de Palestijnse atleten op verschillende manieren gesteund. Ze konden trainen en deelnemen aan de kwalificaties. De Olympische Spelen beginnen op 26 juli.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 Doe naar eens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 Er komen nu weer een hoop gezellige, vrolijke, oud-Hollands-Nederlandstalige liedjes. Waaronder er één. De komende vijf minuten gaat zingen voor u Bob Scholten. Geboren als Heiman Scholten. En artiestenaam artiestennaam en roepnaam is Bob. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983. Was een joods-Nederlandse zanger. En Scholten was de zoon van Barend Scholten. Een Griek grietje borst hij trouwde in 1921 met Marta wonneke die in uh, 19, uh, 1945 werd omgebracht nabij uh, Ludwig Loest. En vanaf 17 januari 1950 was Cornelia Diana van Asperup... zijn echtgenoot tot aan haar overlijden in 1975. En schoolte werd ontdekt door uh, Jules Monach, die hem in contact bracht met uh, Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd... werd besloten dat schoolte voorzanger zou worden in een uh, synagoge. Hij heeft uh, om deze reden enige tijd de lessen gevolgd op de op het Joodse seminarium, maar hij is nooit voorzanger geworden. En uh, ja, zijn eigenlijke artiestenloopbaan begon toen hij in 1916... van Nap de Lamar een kinderrol aangeboden kreeg in de operette... dat was uh, de operette De Marskramer. En als klein kind heeft hij vele optredens gedaan in het Tiptop Theater... in het Tiptop Theater in de Jodenbreestraat. En in 1931 uh, trad hij uh, in dienst van de Afro. En u hoort hem nu, Bob Scholten, met allemaal leuke liedjes. Rozemarie Polka, wie zal dat bekijken... Kleine blonde Marianne over 25 jaar. Allemaal leuke liedjes achter elkaar gezongen. U hoort hem nu. Bob Scholten. Hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. Alle weken harten te breken. Dat moet jij niet doen. Roze Marie. Zo de heren te charmeren. Duikt dit op mansoen. Roze Marie. Alle mannen maken plannen. Denken slechts aan jou. Jij bent een ideaal, ideaal, ideaal, want jij bent een ideaal, roze Marie, wie zal dat betalen? Ping, ping, ja wie heeft zoveel geld kleine blonde marianne wanneer gaan wij eens aan de wandel want Samen gaan, daarbij die Was ze plotseling van slag Bleek ze niet zo nauwkeurig als voorheen En opeens, toen, was het ketikke gedaan En sindsdien is ze stil blijven staan En ze tikte maar altijd voor Tikketak, tikketak Nimmer door iets gestoord tikketak,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 Wij grees haar, Want wij blijven jong van binnen, over 25 jaar. Zo vaak al in gedachten, ons huisje knus en zo klein. We onderbreken heel even Maria Salfoort met zijn programma. Want we gaan live naar Haarlem toe, want we hebben aan de telefoon Benno Veugen. Goedemiddag Benno. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, ja niet zomaar, er is een hele grote brand in Haarlem. Nou, sterker nog, we zitten in de kwalificatie zeer grote brand. En dat is de grootste kwalificatie die geldt voor, uh, voor branden. En ze hebben inmiddels doorgeschaald naar GRIP 1. En GRIP 1, dat is dan zeg maar een uh, ge uh, gecombineerde regionale incidentsbestrijding in fase 1. En dat betekent dat de hulpdiensten op deze manier uh, ook beter volgens bepaalde protocollen met elkaar kunnen samenwerken. Ja, even terug uh, in de tijdsvolgorde. 11.25 tot. Kregen de brandweer Halem West, de, de autospuit, die kregen melding dat er een uh, buitenbrand was aan de Hendrik VG-weg in Halem. En de Hendrik VG-weg, dat ligt in de Waderolder En dat betreft uh, treffers, de autosloperij, scheeps- en autosloperij. Als je dus als je nog een bootje wil laten slopen, nou, dan moet je bij hun uh, zijn. En... Ja, als het uh, straks nog kan, uh, Benno? Ja, ja, ja. ja. Dat ja. Een heel het is al vrij grote terrein hoor. En ik weet dat het toevallig dat de Treffers meer familie is van de en hier in Zandvoort. Dus uh, dat uh, is dan een klein linkje. En Trouwens, over Zandvoort is gesproken. Dat is eigenlijk het enige korps in de regio Kennemeland die niet aan de brand meedoet. En dat is Zandvoort. Die moet zien waarschijnlijk de hele regio afdekken. Want zo'n beetje alle brandweerauto's en brandweermensen zijn in touw voor uh, deze brand. En uh, nou ja, Het begon dus even voor half twaalf vanmorgen. En het gaat nog uren duren. Dat was, hoorde ik een, een, de brandweervolichter vertellen en ze hebben inmiddels opgeschaald... dus naar een zeer grote brand. En uh, ja, wat... Uh, wat uh, een betrouwbare bron mij... net gemeld heeft, is dat... er zelfs een crash van Schiphol... onderweg is en een blusboot uit Amsterdam. Dus ze gaan nu met... grof geweld gaan ze die... Uh, berg metaal wat in de brand staat... Uh, die gaan ze dus... te lijf... Uh, vooraf het water, want er is maar één... Uh, weg naar die brand toe... en dat maakt dat het uh, toch wel wat lastiger is... om die brand van verschillende kanten te bestrijden. Wat die brand natuurlijk graag wil... als je maar aan de ene kant staat te en dan brandt jou aan de andere kant brandt het, uh, uh, rustig door. Dus dat is niet helemaal de oplossing. Dus uh, hol op van twee kanten... en dan straks die crash-tender... Uh, erbij en dan is het uh, ja, en dan, dan hopen ze maar dat het uh, uiteindelijk uitgaat. En natuurlijk die berg metaal wat in de brand staat, dat wat gloeiende, gloeiende die moet ook uit elkaar getrokken worden, zodat daar het water dieper die berg in kan. Uh, ja, en dat, uh, dat zal natuurlijk nog even een klusje worden, vandaar dat ze verwachten dat het nog wel even gaat duren. Nou ja, ondertussen heeft de brand weer. Uh, uh, Kennemaland, uh, assistentie gekregen van een droomteam uh, uit Muiderberg, die is onderweg. En ik zag nog ergens even kijken, uh, nog ergens een drone team, ik geloof uit Amsterdam ook onderweg. Dus uit alle kanten van, uh, van, de, van Nederland uh, komt hulp aangesneld om uh, uh, um, uh, Kernenbaland een handje te helpen bij de bestrijding van deze zeer grote brand. Ja, Benno, even voor de luisteraars. Uh, die uh, drone teams he, die er uh, aankomen, wat is uh, hun taak uh, in deze? Ja, een drone team die kan natuurlijk heel mooi erboven vliegen. En, en, zo, en er zitten allerlei soorten camera's zitten daarin. En dus ze kunnen zeg maar de omvang en ook waarschijnlijk de hitte. De, de intensiteit van de brand kunnen ze gaan meten. Uh, en dan, ja, dat is allemaal informatie die met name. De hoge heren van de brandweer, die natuurlijk volop aanwezig zijn... Uh, dan kunnen zeggen van nou jongens, we gaan het een beetje anders doen. Of een beetje dit en een beetje dat. Uh, dus het, het helpt allemaal in de besluitvorming. En dat is natuurlijk alweer uh, wel fantastisch dat, het, uh, uh, dat, dat zoiets bestaat. En dat is eigenlijk sinds een aantal jaren maken ze daar gebruik van. En dankbaar gebruik. En ja, uh, Regio Kennermeland heeft nog niet een eigen team. Um, maar dat uh, misschien onder de nieuwe commandant die uh, onlangs is aangetreden, dat, dat dat dan uiteindelijk toch van gaat komen. Oké, okay, nou ja, in ieder geval het enige team uh, wat uh, nog gereed staat voor uh, eventuele andere incidenten is uh, hier in Zandvoort dus. Ja, Zandvoort moet de regio helemaal afdekken. En uh, dus, uh, ik, ik hoop dat de jongens en meisjes van de brandweer inmiddels uh, in, in de in de staan om het zo maar te zeggen, om de, de regio af te dekken. En ik heb nog niet gezien dat ze zeg maar, af moesten zakken naar, naar Harlem toe... want dat is dan meestal het centrale punt waar ze dan verzamelen... om verder de regio van dienst te kunnen zijn. Dus dat is nog even afwachten. En is het zo dat de, de, de vuurzee van verder te zien is? Weet jij daar wat over? Uh, nee, dat is. Uh, nou, ik, ik heb al foto's ge inmiddels gezien. Uh, maar, en het was inderdaad een. Uh, uh, ja, zoals je een paar vuur hebt, weet je wel. Zo'n meters hoge berg van metaal. Waar de vlammen dan flink uitslaan. En natuurlijk de nodige rook geeft. Uh, je was even te snel, want ik zat even uit te, uh, uit te zoeken van. Volgens mij staat de wind een beetje oost. Ik weet niet of jij dat toevallig weet. Maar ze hebben het erover dat de wind, de rook richting de Indische buurt van de Halem Noord trekt. En dat de mensen dus vooral uit de wind moeten, uh, uit de rook moeten blijven. Want dat is altijd natuurlijk giftig. En er is voor uh, die uh, regio Halem Noord is er een uh, NL-alert afgegeven van ramen en deuren dicht. En, uh, en ventilatoren uit en dat soort uh, zaken meer. Zeker, nou je dankjewel even voor deze update vanuit Haarlem. Mocht er weer wat nieuws bekend zijn, dan horen we het graag nog even van je. Ja, zeker erop. Dankjewel. Oh, Oké, okay. dag. Ik denk aan jou, liefste meisje bij dag en bij nacht. Drong van het liefdesgeluk geluk dat ons samen in zijn macht. Onder de rode lantaarn aan de haven, wacht jij op mij als ik eens wederkeer. Mm -hmm. daar zien we elkaar weer, we gaan de weer. Ben je fit en heb je zin? Wandel met ons mee. Kom, wij eens lekker uit en win er gezondheid bij. We gaan de wijde wereld in als vogeltjes zo vrij. Als een schaduw gaan de jaren. het leven ons voorbij Ik weet nog dat wij kinderen bleef niet stilstaan, ook de jeugd is ingegaan. gegaan, lieveling wij zijn nu bij.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 Vooruit geen gas, dat oude getreuzo komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis als maar benzine in het tankje is. Hey de Witka, vooruit geen gas, De oude getreuzo komt niet meer te pas. Ja, dat was 15 minuten lange Bob Scholten. Nou, we zijn nog niet klaar, want ik vond het nog een leuke. Bob Scholte met mijn Schoonste Roos voor een kusje van jou. U hoort hem nog eventjes hier op de radio bij CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Bob Scholte. Niets is hier voor mij op aard. Aan schoonheid zoveel waard. Een boeketje rozen. Rozen wonderlijk van geur. Volmaakt van lijn en kleur. Met smaak en zorg gekozen. Is als een licht waarin jouw lief gezicht mij steeds weet te bekoren. Jij was mijn roos en ik min je teer, Maar ik vergat, elke roos heeft haar adornen. Nu is alles weer voorbij, maar toch bleef jij voor mij mijn schoonste roos. Voor een kusje van jou Geef ik mijn hart aan jou En bij dag en bij nacht Houd liefde dan de wacht Want een kusje van jou Zegt mij ik hou van jou Onze hemel is blauw wat blijf ik je trouw Voor een kusje van jou kus, kus, kus, kus, kus, kus. Sessibon, sessibon, sessibon, sessibon, sessibon, sessibon. Als je drijft op de wind, sessibon, sessibon, en een hart vindt, sessibon, sessibon. En een vroemen hart vind, sessibon, sessibon. Dat slecht voor jou wil zijn. Sessibon, sessibon, sessibon, sessibon. In twee ogen te zien, sessibon, sessibon, sessibon, sessibon. Die je zeggen misschien, sessibon, sessibon. Boven een goed glas wijn. En je voelt dat je bent te beneden Omdat amor je garen mag leiden Zessie bon als je fluistert heel zacht En ondugend wat lacht En dan een kus verwacht Sessibon, samen wandelen te gaan en een bank te zien staan, dan is het sessieboot. De zon gaat weer schijnen, de wolken verdwijnen. De sterren schitteren zacht en het maandje schijnt vanaf. Al valt het soms tegen en komt er wat regen. Vergeet niet hoeveel goed soms regen buit je doet. Veel mooier dan het mooiste schilderij ben jij, mijn lief. Je haar en de blos op je gezicht, het stralen van je ogen mooier dan het zonlicht. Ik heb de Mona Lisa ook gezien, dat was voor wat. Ogen die mij aan jou binden korenbloemen bloemen, blond. Is de hemel waar wij ons bevinden Daarom mijn liefste Zweer ik je trouw Het komt Terug bij mij. Want iedere dag mis ik je lach. Al blijft je beeld mij bij. Dat slechts de tijd ons beiden scheidt. Maar het weer ziet. wanneer hij de dus morgens moest boren alle was het geen fecht voor dat borders bestaan dat deed hij het zonder te horen, want ondanks zijn armen Leef in blij en dikke dan zij tot mij is de schokken, en de andere. Dezelfde, of je arm ging, of rij, dat is voor ons alle gelijk. Want kijk naar de hemel, jaren dan zie je het meteen. De zon schijnt voor een nieuw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 Vergeet De dag waarop School te gingen we door met Johnny Jordaan met de zon schijnt voor iedereen en daarachteraan Johnny Hoes en Ria Rode met de mooiste rozen een opname uit 1958. En Johnny Hoes is geboren als Johannes Andreas Hoes, geboren in Rotterdam op 19 april 1917 en overleden in Weert op 23 juli 2011. Was een Nederlandse zanger, producer en componist, tekstschrijver en zijn plaat Och was ik maar bij moeder thuis gebleven staat met 450 ...duizend exemplaren te boek... ...als de best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. En Johnny Hoes staat wel bekend als de koning van de smartlap... ...en was de man achter de duizenden meezingen... ...smartlappen, carnavalskrakers en levensliederen. En andere grote hits waren onder andere De Smokkelaar... ...dat is het einde en friet met mayonaise uit 1974. En u hoort hem nu, Johnny Hoes, met een opname uit 1957... ...het plaatje Mosselen. Ze in het zuur en uitje En daar zit het zuur Mosselen Mosselen Ik zag laatst op een drukke stand Een schat met krullend haar Ze droeg een hele grote mand Die mand scheen vreselijk zwaar Ik vroeg, heb jij vanavond tijd Om samen uit te gaan Ze zei, ik moet eerst mijn handel kwijt En riep toen heel spontaan Mosselen, mosselen Uitje en leg ze in, het zuur. Met een uiter en ze in het zuur Ik zei mijn lieve krullenkop Dat valt beslist wel mee Voor jou stroop ik mijn mouwen op We werken met z'n twee. was zo gezegd en zo gedaan We gingen dus op pad En wel, daar klonk weer heel spontaan In het hartje van de stad Bosselen, bosselen, Met een uitje en leg ze in het zuur monster, monster. Ons handeltje werd plat verkocht Dus mocht ik met haar uit Er werd een cabaret bezocht Met dansen tot besluit De leider van het dansorkest Had ons direct herkend Hij gaf een teken aan de rest En proms om heel Met een uitje En leg ze in het zuur ze het uitje En leg ze in het zuur Vader warm heb de siraffen, Toch zijn hele lange neem Jonge lief vraagt uit mijn Je moeder Die vertelt het jou Want dan blijven ze voor langer in de glij. Wanneer de armen in de rijken, In hartjes naar de aapjes kijken. Dan zijn we allemaal zo blij als vader trots. Zien we ze even beeld in de apenrots, En dan gaan we een aapenootjes delen. Dan is het feest voor een groot klein. Want in september moet je voor een haatje. In ons Amsterdam zaar te zijn. Zoek op z'n tijd wat vrolijkheid Dat is niet overbodig. Zoek op z'n tijd wat vrolijkheid Want dus dat hij je nodig. Ja, ga al je zorgen in je weg Met een gezonde glimlach Ben je wat het lot je ook bereik. Zoek op z'n tijd wat vrolijkheid Laat maar waaien, laat maar waaien dan komt het goed, laat maar waaien, laat maar waaien, wij gaan toch niet naar de haaien. En leven de opera, en leven de opera, daar kan je lachen van je valder helder, eldera. Leven de opera, en leven de opera, daar kan je lachen van je valder eldera. Ik kan dag en nacht, wandel in de gracht, waar de lommer te slaan. Dat zo de En waar je jouw voor je bruiloft kan vieren. Waar je voor eens heen, wij je voor hierheen. Met je vaaienen zo lekker draai ik maar waar het gaat om het recht in jouw vermetje vip. Dus en alleen het maar in de jardaan. Oh sabriousia, sabriye la la la la yelario. Oh Yay yay yay yey Oh sabriousia sabri yay la la Oh sabriousia sabri Sabrije, la la la ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Via de lokale ja, omroep...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 de tand des hebben doorstaan. De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en middagholie. U luistert naar Zandvoer Duitsland.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 Een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Met nu weer een potpourri Met allemaal oude leuke liedjes uit 1960 tot 1962. Zet je feestneus maar op. Wordt ze nu allemaal achter elkaar. Zet je feestneus op. Want we gaan nog niet naar huis. Zet je feestneus op. Want mijn moeder is niet thuis. En al was mijn moeder thuis. Nou dan ging ik niet naar huis. Zet dus allemaal je feestneus op.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 ik ben zo blij, zo blij, dacht van voren zit en niet op zij. Ik ben zo blij, zo blij, dat leus van voren zit en niet op zij. Kijk eens in de pappetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kindje in mijn kind.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 het was op een mooie zomernacht Ik was verliefd tot over beide oren Al jij die meisje weet niet hoe ik mag. En toen we afzijde namen bij de haven Vlak in mijn hart je wilde eens met me mee Van jouw is mondje en je lange armen Mijn hart dat staat voor zielig zin De appeltjes van Oranje weer, zien zoekt ze zelf maar uit. Grote, kleine, kapt ze elke maat. Kijkt er eens in, stap langs je kin, zo roep die man op praat. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zien sla en kies je in. Wel ja, aan de vrouw, die staat er niet lang En van je hele holen houden de moed maar in, en wanneer maar in. En van je hele hole hole moet maar in Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Pietijn En van je hele hole hole moet maar in En we gaan nog niet naar huis Nog langer niet, nog langer niet En we gaan nog niet naar huis Want moeder is niet thuis En als we moeder tijd, Dan wil ik dan neem ik niet, en als m'n moeder thuis Dan ging ik niet naar huis Zet je feestneus op, want ze gaan nog niet naar huis Zet je feestneus op, want de moeder is niet thuis En al was m'n moeder thuis, dan, dan ging ik niet naar huis Zet dus allemaal je feestneus op zou zo graag een borreltje lusten. holla die, la die, die, o zou zo graag een borreltje lusten. holla la die, die, o die, Poes, poes, lelijke poes. Wist jij dan niet dat het gebeuren moest? Poes, poes, lelijke poes. Wist jij dan niet hoe het moest?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 als vader naar vergadering gaat Dan wordt het s'avonds altijd vreselijk laat En dan zegt moed ben jij een vent? Ik heb de tang en ben nu president. En, en van je hela hele hond als je verder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 Vioolen zijn meegegaan, het zonlicht door de ruiten, vloeit op de als gedraag, je geeft het hart in stilte, over wat komen zal, alle illusies verdrinken. Want we gaan nog niet naar huis Zet je feestneus op Want de moeder is niet thuis En al was de moeder thuis Nou dan ging ik niet naar huis Zet dus allemaal je feestneus op Heidewitska Vooruit je pas Al dat getreuzel Komt toch niet van pas Geen afstand is vandaag Een hindernis Als maar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 je broek is gescheurd en je hemd valt eruit. Jij komt vanavond de deur niet meer uit. Je broek is gescheurd en je hemd valt eruit. En we gaan met z'n allen naar de zaal. Waar de wieken van de molens lustig slaan. En we gaan met z'n allen naar de zaal. Waar de lieken van de molens rustig slaan. En we gaan de met z'n allen naar de zaal. Waar de liken van de molens rustig slaan. En we gaan de met z'n allen naar de zaag. Waar de liken van de molens rustig slaan.